Ja, maar wat is nu weer, Bruinhoge? Oh, kom eens. Oh, Ik heb geen aas meer, heb... Commissaris, Uw GZM staat weer af, hè. We hebben zojuist... Ja, ik kom nu niet ik... vertellen dat je weer een potloodventer betrapt oh, hebt, oh, nee. hè. nee. Commissaris, het is vervallen. We hebben een oproep binnengekregen. Hij is vermoord. Hij mankeert een hand. Ah, Pieter. Ik was me al aan het afvragen of er nog wel zat komen. Ja, ik moest eerst afscheid nemen van een heel interessante potloodventer. Een potloodventer? <lacht> Laat maar zitten. Volgens Bruinogen is er dus van hier bij Verfai gebeld naar de honderd. En die hebben dan meteen de officier van wacht ingelicht. Ja. En het is een vrouw die gebeld heeft. Ja, maar het was dus wel een anoniem telefoontje. Ja, het staat vast dat ze van hieruit gebeld heeft. Affirmatief. Het nummer dat bij de honderd op de display is verschenen, is daarna meteen geverifieerd. 4. Uur dan maar al iemand naar de honderd hè? Om de tape van dat gesprek op te halen. Dat is al gebeurd. Wie zit er allemaal binnen? Die dokter van de Mug met zijn mannen? Ja, ze hebben de eerste constataties gedaan, zeker. Karin is een verklaring nog aan het opnemen. Ze hebben een aangetroffen in de garage. Maar er is duidelijk eerst gevochten in de badkamer, want de spiegel is daar aan scherven geslagen. En alles ligt daarover op. Met andere woorden, een serieus bloedspoor van aan die badkamer tot in de garage. Nee, helemaal niet. Nee, dat is vreemd. Dus een hand is niet in de badkamer afgesneden? Nee, dat is vermoedelijk in de garage gebeurd. Tussen haakjes, de garagedeur stond de wagenwijd open toen de mug arriveerde. Eerst een pink, nu een hand. Wat Gaat het volgende zijn. Chris, mm -hmm. wat is er? Wat staat je daar bij het raam te doen? Niets. Ik heb gewoon dat het venster open stond. We zijn een half uur geleden opgestaan om het dicht te doen. Is er iets te zien buiten? Nee, ik kijk zomaar. Dat straatlicht werkt op mijn zenuwen. Dat straatlicht staat er al dertig jaar. Wat scheelt er? Niets, echt niet. Blijf maar liggen. Ik kan niet slapen, dat is alles. Ik ga beneden nog wat zitten... Ik ga iets warm drinken of zo. Sorry dat ik u wakker gemaakt heb. Chris. Hm? Er is toch niks dat ik moet weten, hè? Maar helemaal niet. Waarom denkt je dat nu? Je weet goed genoeg waar ik het over heb. Maar kijk, alsjeblieft. Er is niks meer tussen haar en mij. Hoe dikwijls moet ik dat nu nog herhalen? Zit dat nu toch eens uit uw hoofd? In godsnaam. Voor de zoveelste keer, Chris, je zei dat psychiater niet... Wanneer gaat je haar dat nu eindelijk eens duidelijk maken? Waarom begint je daar nu weer over? Hou je niet van doen domme, alsjeblieft. Hè? We zullen het er morgen over hebben, als je dat absoluut wilt. Maar nu niet, oké? Okay? Slaap nu maar rustig verder, er is niets aan de hand, echt niet. Ik heb ook met haar te doen, Chris. Dat weet je goed genoeg. Rijnhoge. Ja, commissaris? Stuur iedereen hier is weg. He? Het is hier precies een duivenkot. Je zet iemand bij de voordeur in de straat hierachter en stuur de rest naar huis. Heb je dat nu nog niet geleerd? Dat je dat automatisch moet doen? Uh. Een beetje met zendertjes spelen met de key, dat gaat u veel beter afzekeren. Ja, Karin! Ja, commissaris. Ah ja, de dokter van de mug, die zit nog in de garage. Dus als je wilt, ja, je die kunt die daar direct... die moet daar niet meer zijn, ah, nee? Karin. Hij moet nu vooral overal afblijven. Haal hem daar weg. Hey. Je bent zo kort af, Piet. Het komt ervan, hè. ...als mijn nachtrust verknoeid wordt door een bende amateurs. Het zal er niet op beteren. Ik zie al op tegen morgen. Weet dat de keer zich dan hoogstpersoonlijk mee gaat bemoeien? Want meneer Verfai is een van zijn belangrijke vriendjes, weet u nog? Enfin, er zijn dus sporen van inbraak. Ja, er is een raampje stuk geslagen naast de tuindeur in de keuken. Ja, dus weet wel dat de dader geen sleutel had. Of de daders. Uh, sporen in de tuin? Op het eerste gezicht niet, maar er loopt een tegelpad van aan het huis tot aan de schutting achteraan. En over die schutting zit je meteen op straat. Dus dat wil ik zeggen. We zullen moeten wachten op Vermeures een onderzoek. Ja, wie weet. Misschien was het wel een afleidingsmanoeuvre. Is dat Karin HPV pv? Van die dokter van de mug? Wil je hem niet zelf ondervragen? Nee, nee. Geef maar gauw de korte inhoud. Niet dat ik iets tegen de mug heb, maar ik ken dat soort mannen. Die speculeren tegen de sterren op als je zijn kant scheeft. Je bent echt slechtgezind, gezind, Pieter. Vermerk je proficiat voor uw psychologisch doorzicht om, om half drie morgens. Maar krijg ik nu nog iets te horen of niet? Kort samengevat, Verfaye is gewurgd met een ijzerdraad en zijn hand is bruidweg afgekapt. Maar de volgorde waarin dat gebeurd is zal de lijkschouwing moeten uitwijzen. Rechterhand of linkerhand? Uh, ja, dat, uh, dat staat niet nergens. Heeft dat belang? Nee, ik vraag dat gewoon om mij interessant te maken. Waar is zijn hand gevonden? Bruinogen! Ja, ja, commissaris. Waar lag de hand van Verfai? De hand van... De hand van Verfai, Ja, dat weet ik niet zo, commissaris. Hoe, je weet dat niet? Wat was dat? Madre de Jos, wat moet ik nu doen? Ik durf niet. Ik durf niet. Wie is daar? Kien is daar? Cuidado. Tengo un arma. Soy armada y no tengo miedo. Lo juro. Ik ga schieten. Pas op, Wat heeft dat te betekenen? Met Chris van der Weijden? Chris. Elena? Wat is er, wat is er gebeurd? <laughs> Elena, zeg iets. Hij, hij is hier geweest, Chris. En hij, hij heeft hier iets achtergelaten. Ik weet niet wat het is. Wie, Elena? Wie heeft hier iets achtergelaten? Het <laughs> is een teken, Chris. Een teken? Wat bedoelt je? Oké, okay, ik ben binnen vijf minuten daar. Ik kom niet naar buiten. Hoort je mij? Kom niet naar buiten.